De Afrikaanse Unie werkt niet langer mee aan pogingen van het internationaal strafhof om president al-Bashir van Soudaan te berechten. Het hof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd voor oorlogsmisdaden in de Darfur. De leiders van de Afrikaanse Unie vinden de vervolging van de president niet in het belang van de stabiliteit in het gebied. Al-Bashir kan nu door Afrika reizen zonder dat hij bang hoeft te zijn om te worden gearresteerd. De afgezette Hondurese president Zelaya keert morgen terug naar Honduras. Argentijnse president Fernandez de Kirchner reist met hem mee. Het Hondurese Hoge rechtshof heeft gewaarschuwd dat Zelaya bij aankomst direct gearresteerd wordt. Volgens het hof is zijn afzetting onomkeerbaar. Rotterdamse vishandel Smitzeevis is het beste uit de bus gekomen bij de jaarlijkse nationale haringtest van het AD. Hollandse nieuwe van Smit is gewoon perfect, zeggen de keurmeesters van het AD. Volgens de test is de nieuwe haring dit jaar van extreem goede kwaliteit. Wel wordt er gewaarschuwd dat het door de hoge vetgehalte extra gevoelig is voor bederf. Het weerperiode met zon en het blijft droog, door ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord: 106.9 FM. Get me out of here.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 Ik so di esagerare un po' Quando corro la mia vita weet più forte non si può Anche se la mia testa è un moet. Ik weet troppo ik in mezzo weet dat ik moet. the live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 Yeah Harder Zandvoort. Voor de zomer. Ja. Op CFN.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 dat ik hier En dat ik hier niet heb. En dat ik hier niet de mis hijos y niet hijos de tus hijos. hier niet heb. En En dat ik hier niet heb. En Le pido. mi dat ik hier niet heb. En dat ik En dat ik hier niet heb. Le pido. En dat niet Si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz me moet verliezen, dan zal ik je vinden. Als ik me me muero sea de amor, y si me enamoro sea de ik que de tu voz me moet verliezen, dan zal ik je vinden. me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz ZANG